Kasper Meijer met het NOS Journaal. Zojuist is de zomertijd ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet. In de ochtend is het daardoor langer donker. S'avonds is het langer licht. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug. Er is de laatste jaren steeds meer discussie over zomer- en wintertijd. De Europese Unie probeert het verzetten van de klok af te schaffen... maar tot nu toe zonder succes. Honderdduizenden mondkapjes die door Nederland uit China zijn geïmporteerd... voldoen niet aan de veiligheidseisen... De mondkapjes worden gebruikt bij de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten... en zijn al verdeeld over ziekenhuizen in Nederland. Of ze ook al zijn gebruikt, is niet duidelijk. Een paar ziekenhuizen hebben de mondkapjes op eigen initiatief naar TNO gestuurd voor een keuring... en een deel is daar dus afgekeurd. Van de in totaal 1,3 miljoen mondkapjes voldoet bijna de helft niet aan de eisen. Het ministerie van Volksgezondheid is een teruggroepactie begonnen. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 2000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een groot deel van de doden viel in de staat New York. Het aantal besmettingen in Amerika is in een aantal dagen verdubbeld. Met 121.000 geregistreerde gevallen heeft het land de meeste coronapatiënten ter wereld. En deskundigen gaan ervan uit dat het werkelijke aantal besmettingen nog een stuk groter is. In Noord-Ierland zijn sinds middernacht strengere anti maatregelen ingegaan dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Mensen moeten verplicht thuiswerken en mogen zonder goede reden niet meer het huis uit, hun huis uit. Bedrijven die de veiligheid van hun personeel niet kunnen garanderen, kunnen worden gesloten. Ook moeten bepaalde gebouwen dicht. Wie zich niet aan de regels houdt, kan boetes krijgen die oplopen tot 5000 pond. Het weer vanachter het noorden kans op neerslag. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Later vandaag in het noorden en westen nog zon. In het oosten en zuidoosten kans op neerslag. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.